Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is vanochtend een man neergeschoten bij een feestje in Amsterdam. Een man van 35 werd daar beschoten in een bedrijfspand. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. Volgens de politie gaat het niet goed met hem. Ze weten nog niet waarom er is geschoten. Ze zijn dan ook hard op zoek naar getuigen en foto's en filmpjes. De dader is nog niet gepakt. Ook in Rotterdam was het onrustig. Bij een station werd een auto beschoten en even later iets verderop een huis. Ook loste de politie in een park aan de andere kant van de stad waarschuwingsschoten vanwege een verdacht groepje mensen. De politie heeft twee mensen opgepakt. Het was gisteren al behoorlijk proppel op de Europese snelwegen. Het was Zwarte Zaterdag. Maar Zwarte Zondag lijkt aan het lijstje toegevoegd te kunnen worden. Want ook vandaag staan er behoorlijk wat vakantiefiles, zegt Helene de Geest van de ANWB. Waar het nu heel erg druk is, is eigenlijk weer een beetje op dezelfde plek als gisteren. Dus uh, tussen Vienne en Orange, van Lyon naar het zuiden. Dus dat zijn allemaal vertrekkende vakantiegangers. Daar heb je nu alweer twee uur vertraging En ook erg veel drukte is er in Duitsland op de A8 van München naar Salzburg. Ook daar is de vertraging alweer twee uur nu. En medaille nummer 17 is binnen. Op de Spelen in Tokio pakte zelfs door Marit Bouwmeester brons. Ja, het is lastig, want normaal gesproken zou ik niet echt blij zijn met uh, brons. Je doet het echt alleen maar voor goud. Maar gezien deze hele week denk ik uh, dat het brons met gouden randje is. Vijf jaar geleden pakte bouwmeester de gouden plak op dit onderdeel. De spelen daarvoor was het zilver. En een historische prestatie bij het schoonspringen. Inge Jansen werd vijfde op de drie meter plank. En dat heeft de Nederlander nog nooit voor elkaar gekregen. Ze kan het zelf niet geloven. Ja, nou dit had ik echt in mijn wildstroom niet kunnen, kunnen, kunnen dromen dat dit zou gebeuren. En uh, ja, gewoon vijfde op de spelen, wie had dat verwacht?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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zee, zee. Zandvoort, een zomerheers. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de watertoren. Ga alleen naar Vaida, kan weer.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 Mind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 Take off all your clothes. 106.9 FM En dit is I miss your touch You're the reason I believe in love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 the fall. Voor zon en heel veel zomerhit. dit is ZFM Zandvoort. Yeah, come on, dance for me baby. <laughs> yeah. Uh oh, you feel that? Like? Alright. Come on, don't stop now. You done did it. So close ain't a good idea, cause I'm old you now and here. The way that you shake it on me. Tot,